Een Amerikaanse reisblogger heeft excuses aangeboden voor het weghalen van een wombat baby bij de moeder. Dat gebeurde in Australië. Sam Jones plaatste de beelden op Instagram. De wombat moeder rende achter Jones en het jong aan op weg naar de auto. De vlogger claimt dat ze dacht dat het jong gewond was en dat ze bang was dat de moeder haar zou aanvallen. Naar eigen zeggen kreeg ze duizenden doodsbedreigingen na het plaatsen van de video. Voor het eerst heeft de nachttrein van Arriva tussen Almere, Lelystad, Amsterdam en Schiphol gereden. De trein reed over het spoor waar normaal NS-treinen rijden. Maar vanwege versoepeling van de regels mag Arriva van het spoor gebruik maken als NS dat zelf niet doet. Almere en Lelystad hopen dat vooral uitgaanspubliek en Schipholreizigers gebruik gaan maken van de nieuwe nachttrein. Het weer, het vriest op de meeste plaatsen een graad. Later vandaag een mix van wolken en zon en maximaal 8 graden. Maar door matige wind uit het noordoosten voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. De zon zonstelling. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <totstuk>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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Het is weer tijd voor Toebak Leeft. Ja, yes, zeker. Tweede. De tweede? We zitten nog maar het eerste gedeelte van het radioprogramma. Hoe kom ik daar dan nou weer bij? Zijn blijft. Leeft. Niemand zit erop te wachten. Dat klopt, dat weten we allemaal wel. Het is hier zonnig in Zandvoort. Ja, Een, een explosie aan bezigheden hier natuurlijk. Ja, wat hoorden we gisteren nou toch allemaal weer? Ik heb er enorm veel spijt van. Ja? Dit was niet de bedoeling. Nee. Het is volkomen mijn hand genomen en dat betreur ik zeer. Ja, precies, Het betreur het zeer. Mijn ja, verdachten is bij ja, de nabestaanden en de slachtoffers. Ik leef met jullie mee. Ja, ik heb geen idee of het allemaal uitbazeld, maar hij uh, heeft er ontzettend veel spijt van. Ja, hij denkt: "Fuck, waar ben ik in terechtgekomen voor die 500 eurotjes?". Hij heeft dat spijt van dat hij gepakt is. Dat is het. D dat is het meer, denk ik. Ja, voor 500 eurotjes had je ook nog geoefend en je was al eerder opgepakt met allerlei jerrycans in je auto. En ja, gisteren was een uh, officier van de justitie. Een, uh, ja, die was uh, in het programma van Bo. En die ligt net allemaal even toe. Waardoor ze er gewoon weer vrij kwamen. Je zou denken, hé, hou ze nou vast. Maar er was geen reden voor. Ze hebben de spullen afgepakt. Die hele wagen vol met vuurwerk en benzine. Maar verder geen reden. Ja, ze hadden het bij zich. Ja, wat kan je daarmee doen? Toen nee. hebben ze een nieuwe wagen gekocht. Toen hebben ze een, terug. Klopt, toen hebben ze gewoon weer nieuwe oh. benzine gekocht. 100 liter. En toen ja. hebben ze het, uh, ze hadden geoefend. Nou, dat kwam goed. Of ze goed geoefend hebben, weet ik niet. Maar ze hebben het nog een keer gedaan. En dat liep toen fout. Of zes. zes. mensen, daar kwamen wij om het leven. Hè? Bizar gewoon. Ja. Nou goed, dat... Maar ook het, uh, wat ik heel erg uh, ernstig vond. Van dat er een jongetje was van acht of zo. En dat hij ja. uit zijn bed uh, kwam. En dat hij dacht dat hij in een droom nog zat. Klopt. De Ik hele jee. familie in één keer weggevaagd. Hij hoorde zijn vader nog roepen. Die heeft hij nog geprobeerd te redden. Lukte niet. Die zat, was bedolven. Het was een aapje op een, lor naar boven, of een trap naar boven. Ja. Een plank. Een plank. Een ja, plank. Precies. Met een plank. My goodness. Ja. ja. Het is dus echt een drama. Gewoon met één iemand revenge wil nemen en die dan ook nog helemaal naar Engeland vliegt om haar op te vangen. Nou ja, op te vangen. En een reactie van haar te zien en te denken, nou, misschien krijg ik er weer mee terug. Als ik haar... Nou ja, bizar. Ik ben benieuwd heb. of we die vrouw ook nog een keertje voor de camera gaan zien. Ja. Want uh, het is voor haar natuurlijk uh, ook traumatisch. Dat je voelt je misschien ergens ook schuldig dat je dat iemand om jou uh, ja. te pakken, dat er daardoor zes mensen zijn dood te gaan. Ik zou hem daar heel erg rot bij voelen. Je zou denken, had ik misschien toch wat aardiger tegen hem moeten zijn? Had dit leed allemaal kunnen voorkomen? Ik, ja, Je gooit ik... het gewoon weer. Dit is victim blaming, hè, victim blaming, Het ligt aan haar. Sorry. Zal het zou veel aardiger voor hem moeten zijn. Ja, daar ligt het die, aan. He? Daar ligt het gewoon de aan. De gewoon. Maar Jezus. Het ja, is weer een typisch gevaltje van femicide. Hè? Dat ja. de vrouw dan op dat moment uh, niet meer wil. En dat die man dan wel even een maatregelen gaat nemen. Ja. Ja, ja, ja, ja, de relatie begon wel heel liefdevol en heel passievol. Maar ja, wat heel liefdevol en passievol begint. Ja, een soort borderline liefde is er dan. Weet je, dat kan zo in één keer over in afstoten. Ja, maar er zijn steeds meer gestoorde mensen die omdat ze alleen maar op hun telefoon zitten en denken dat het allemaal goed afloopt. Ja, oké. Okay. Dat is gewoon niet zo. En nou, er goed. wordt gewoon niet meer gepraat. Er is uh, een onderzoek in de krant. gelezen. Ik zal straks er even over hebben uh, hoe mensen zich voelen en wat in de top 10 van angst staat. Nou, <lacht> ik voel die... me ook wel een beetje angstig oh, ja, Ik ook wel een oh. beetje. Dan blijft u op het radioprogramma luisteren, dan wordt het zeker beter. <lacht> ja. <lacht> ik dacht het niet. Wat is jouw afgelopen week meer bij <lacht> Nou, waar je een beetje angstig van wordt, is dat je dan ook steeds meer hoort over de noodpakketten op tv en zo. Oh ja. En dat mensen al. In de lift aan mij vraagt: heb jij, heb jij wel genoeg batterijen in huis? Ja, wil ik wel met jou wel in de lift staan, want als er wat gebeurde, kan jij mij bijstaan dan? Ja. ja, zoiets. En van hoeveel, uh, hoeveel water heb je in huis? En zo dan denk ik van: nou ja, oké, okay, 4 uh, liter misschien. Ja. En misschien uh, maar ik heb ook nog wel een paar pakken, dubbel fris en zo, weet je wel. Dus, ja, die heb Op zich heb je, wel, heb je wel genoeg uh, te drinken en genoeg wijn. Ja, zeker? Nou Ja, dat komt ja, wel heel ik wel zeggen, dan ga je zelf gewoon in coma gewoon de wereld uitdrinken. Ja, nou markt, ja, drie markt, dagen red ik het wel hoor. Ja, ja, goed, Jij? Ik, ik, maak, ik maak Ja, ik wel. Ja, ja ik, ik heb niet zo heel veel nodig. Ik drink ook niet zo heel veel. Maar goed, ik heb er thuis wel een paar rondlopen die drinken wel heel veel. En die zijn wat? nu al in de stress, want de koeker doet het niet meer. Oh, nou, dat is, koeker, dan is dan. Je leven geen zin is, meer dan. Het pannetje moet gekookt worden, het water. <laughs> en de, de koker doet het ook niet. Oh man, wat een stress afgelopen week. Ja, de ja, waterkoker die het niet doet, dat is inderdaad vervelend. Maar ja. Doe het old school dan gewoon, hè? In een steelpannetje? Ja. En dan ja. neem je gewoon ijs die zeg ik altijd gewoon. Misschien is dat beter. Nou, goed. Wij proberen even goed fluiten deze ochtend te beginnen. Dacht ik zelf wat zonnetje schijnt. Er zijn heel goed nog wel leuke berichten te vinden. Sorry de mensen die echt in nadigheid zitten. En dat geloof ik ook echt op. Dat is echt niet prettig. Circle Oh, lekkere vrolijke muziek. Bluitend het leven door. Let's live together. Ja, niet stay together. Let's live together. En de CD heet Dead and Love. Ja, echt leuk. Dit. Hallo. Ja, Hallo. Ja, dat kan toch niet ja. waar zijn? Nou, het is echt wel wel waar. We zitten hier gewoon weer op de radio. toebak leeft uit het zonnige zandvoert. En ja, het is steeds vroeger ook licht. Niet licht in het leven, maar wel licht uh, gewoon uh, praktische overdag. En s'avonds bij het lange licht. Dus dat wordt allemaal weer. Ja, als we vandaag de krant lezen, dan komt er toch wel uit dat de boodschappen echt peperduur zijn geworden. Gewoon. Ze hebben een onderzoek gedaan onder de aanmerken, de populaire aanmerken. En echt dingen zijn echt zo wel drie keer duur geworden. Onder andere hebben ze een voorbeeld van uh, Roomboter, die vroeger gewoon een pakje van 250 gram uh, van Campina kostte 10 jaar geleden. Uh, 1,52 euro En Nu betaal je daar 4,70 euro voor. Dus dat is in de tien jaar tijd, wat de fuck, dat is echt bizar. Verder gingen het nog over een pot ko die Koffie, van... hè, schijnt ook zo. Wat? Uh, koffie, zeggen ze. Koffie hoor ik daar niet zo heel veel over Maar ik heb heet. gekeken gisteren. Ik ja? dacht, nou, ik ga even kijken, is dat echt zo erg? Ja. Dacht, nou ja, ik heb er maar een pakje extra meegenomen voor de zekerheid. Ja. <laughs> ik heb een beetje minimaal gehamsterd. Maar, ja, een uh, klein je, beetje. Maar inderdaad, die, die grote bonen en zo, die, die, die pakken zijn heel duur. En ik hoorde ook van een neef van mij, die werkt in een supermarkt. En hij zegt, er wordt zoveel koffie gestolen. Van die oh. pakken met bonen en dat soort dingen. Oh, ja, snap ik ook. Ja, je moet ook geen, geen aanmerking nemen ervan. Want we daar echt helemaal veel over. Nou. Maar goed, hier verder gaat ook nog een potje appelmoes van een hak. 220, nee, 720 gram. Tien jaar geleden was dat 1,44 euro. Nu is dat 3,44 euro. En dat gaat zo allemaal nog verder. En ze zeggen, heeft het te maken met de energiekosten van de, inst, uh, van de installaties. Heeft het te maken met pro productie? Nee, het heeft helemaal niks te maken. Het heeft te maken dat de leveranciers gewoon een beetje de macht hebben. Ja. Gewoon veel ja, meer geld het was toch niet die, uh, die meneer die uh, die licht had gebracht? Ja. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja. Uh, nee, van de NSC. Heeft... Die, uh, die, die, die kwam dan, die vertelde het ook uh, aan zo'n uh, toktafel bij Bo. Van dat er zo'n potje af moest. Van als je het in België haalde. Of, je woont dan net in een soort grensgebied tussen Duitsland en België en zo. Ja? Hij zegt nou als ik gewoon uh, de, de grens overga, dan uh, is het gewoon 2 euro goedkoper. Kijk, dat bedoel ik. Er zijn ik. heel veel mensen, hè? Die gaan echt naar Duitsland. Die, gaan, uh, die maken er een roadtripje van. Een nou, misschien die gaan moet, dan lekker shoppen. Misschien moet je eigenlijk gewoon een klein winkeltje beginnen... en koop jij het gewoon regelrecht regel, regel, daar... en dan ga je een klein beetje tussen zitten. Ja. Nou, ik weet ook gewoon niet wat allemaal handel is. Maar goed, sommige ja, dingen... voor je buren en dat je gewoon zegt... van nou, jullie betalen gewoon mijn benzine. Ja. Dan neem ik voor jou wel wat mee. Zeker, zeker met uh, smokeware en, uh, en, en drinken. Uh, alcohol en dat soort dingen. Zo, want we hebben zoveel accijns overal op zitten. We gaan een klein buurtwinkeltje beginnen en dan ja. moet die persoon natuurlijk ook wel weer betaald worden. Dus dan wordt die ook. Nou goed, ik weet niet of het allemaal werkt. Maar goed, onder andere, het populaire appelsientje ging van 1,39 euro naar 3,99 euro. Het is dus gewoon 2 euro. Of is dat nog. vast al om te zorgen dat mensen meer water gaan drinken? Ja, dat dat, dat zou het eigenlijk kunnen. via de overheid gaat. Ja. Omdat, uh, tegen de ja. vetzucht en de obesiteit. Nou goed, dit had weer te maken met Brazilië, dat het uh, moeilijker was om te produceren. En dat uh, boomziektes en nog meer dingen daar. Dus dat was wat oh. te berekenen waar het vandaan kwam. Maar goed, uh, sterker als je vraagt wie die boodschap elkaar voor je uitduwen En denk als je oh mijn god, ga ik uitkomen. Ja, ja, nou ja, hier kunnen we dus vandaag tegen protesteren. Want vandaag is het de, nou? omgeroffel, internationale consumentendag. Kijk, nou. De dag dat de stilstaat bij consumptiekeuzes. Ja. Of sorry, consumptiekeuzes. Ik zei commentiekeuzes voor mij. En <laughs> consumentengedrag. Yeah. En ook, uh, het wordt ook wel World Consumer Rights Day genoemd. Maar uh, het is eigenlijk. Uh... Een beweging om de basisrechten van alle consumenten te promoten. We willen zo goedkoop mogelijk en zo goed mogelijk. Daar hebben we recht op. En te vragen dat deze rechten gerespecteerd en beschermd worden. Zo, zo. En te protesteren tegen misbruiken van de markt. En tegen de sociale onrechtvaardigheden die hen ondermijnen. Nou kijk, dat is helemaal nou, ja, wat nu. Het is nu 1983 voor het eerst geweest. Ja. En uh, twee jaar later werden dus de rechten van de consument door de Algemene Vereniging van de Verenigde Naties overgenomen. Maar ik, ik, ik weet niet of er nou echt wat gevierd wordt vandaag. Maar we kunnen natuurlijk wel een mini-demonstratie doen. Ja. Doen we het gewoon al hier op de radio? Nou, nee, ik zou het gewoon met z'n allen in de supermarkt gaan doen. Gewoon. Ja. ja. Ja, de fabrikanten moeten worden aangesproken. Gewoon, Daar gaat het gewoon meer om. Ja. Vroeger leefden ze gewoon een goed product voor een redelijke prijs. Tegenwoordig willen ze gewoon veel meer geld verdienen. Ja, en de, de overheid gewoon. Uh, waarom zo enorm veel uh, accijns op uh, allerlei dingen? Ja, ja goed. Dat en dat we van de gezonde gelegen. dingen, die 9%, dat dat dan 18%, of de 21% wordt? Maar wacht, we, we zitten nu nog zorgen te maken over allerlei luxe artikelen die we net opnoemen van Apple. Tot pindakaas en roomboten. Hè? Ja. Maar ik bedoel, de wapens moeten straks wel uh, worden bekost. Oh ja, ja, dat is waar. Dus ik weet niet waar dat vandaan moet komen. Dan heb jij jou aangemeld als reservist? Ja, nee. Ik ben muurmanensreservist. Ja? Ja, ik behandel hem me altijd met heel veel respect. Je weet nooit wat eruit komt. Maar ik kan het vrijwillig doen, hè? Ik ga ja. even opzoeken hoe we dat doen. We gaan mensen ronselen. Jazeker. We nou, hebben het 2000 nodig. Straks even meer cijfers daarover. Eerst even hier de Paracetamol Blues van de Seagulls. <laughs> ik vond hem op zijn plek.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 van Tobak leeft. maandagmorgen heb je dat meestal. De Paracetamol Blue je? Oh ja, hier met een Paracetamol erin. Hoor. Dat is wel heel gezellig gisteravond. Seagulls holden we daar. En achteraan Softlongs, Die staan er nu voor als je er zo tegenaan kijkt. Dinosaurus de laatste single. En de gram met Cartwheels. Die we hier heel vaak gedraaid hebben. En dat is groot geworden. Ze staat bekend om dit. Dit aparte geluid. Wat ze altijd toevoegen. Leuk hoor. Een jonge band uit Engeland. Die hoor je hier vaak. Het is. Uh... Ja, Toebak bijna half negen, straks om half negen de Zandpoortse berichten. We kijken verder nog even in de krant. Gisteren was het doet en ons koninklijk paard. Ik weet niet of je het gezien hebt bij het journaal, dat het leuk. Ze waren in Katwijk en ze waren bij het, wat was het ook weer, het buurthuis Stappers waren ze aan het werk. Ze waren daar bezig met een mozaïekmuur en daar hebben ze met tangetjes, hebben ze de mozaïekmuur. Maar ja, ik heb altijd met doet. heb ik als idee dat je dan iets van een tuin doet of zoiets. Echt iets wat nuttig is. Maar aan de muziek, moest ik muur werken. Nee, goed. Hij vond het wel leuk. Lekker vreubelen. En uiteindelijk zei Maxima: Ik vond het leuk om te doen. Het zou direct niet mijn hobby worden. Maar ik vond het wel heel ontwapend om haar te zien aan tafel met zijn hele grote bril op. Als toch een beetje een soort uh, koningin-beatrix II. En, en, uh, en een stukje motion. Steen, uh, steen plakken. Een stuk slaan en plakken. Ja, ja. ja. Dus uh, ja. Ja, ze vond het grappig. Maar het, ja. het, het, het is zo. Het is, zo, oh ja, het is niet zo in contact met anderen. Het is zo lekker met jezelf. Zo. Nee, goed, maar het is mee, ik vul het naar in, want ik heb het er nooit gedaan. Dus wie weet is het wel uh, nee, het, is, voor het is heel gerustgevend, inderdaad. Ja? Is het ik, net als puzzelen? Of ja. puzzelen? Dat ja. Is ook ja. ja, zeker. Ja, ik moet want, zeggen... wij hebben ook in, bij ons in de begraafd hebben we dus een uh, hele grote aula. Ja? En die hele wand die, die is dan nog een beetje half rond, een beetje doomachtig. Ja? Die is ook gemozen. Wij konden dan uh, daarbij meehelpen. Ik heb toevallig dat niet meegedaan. Maar je zag gewoon hoe ze bezig waren. Oh, dus iedereen die komt, die kijkt in die Oh ja, heb ik al meegewerkt. Ja, maar ook, het is gewoon mooi. Het is gewoon echt heel mooi. Oké, okay, dus het heeft toch wel iets van verbroedering. Ja. Ik ben ik, ik ik als lompe boer lopen er weer over en ik... Nou, nu een stukje steen, wat is het dan weer... Dus dan nou, help je daar mensen mooi. nou mee blijkbaar wel. Dus ja, mensen idee, lopen er de de langs. Het en hebben weet. het wij uh, wijgevoel. Ja, dat is mooi. Ja. Ik dacht dat het Nl al doet altijd op zaterdag was. Maar het is ja, ook, ook. ook. En volgens mij is dit weekend ook wel in Zandwoord wat te doen. Ik zal even gaan kijken. Okay. Want ik heb er eigenlijk niet zoveel in de krant over gezien. Nee, ik ook niet. En normaal gesproken wordt er veel meer aangenomen, steeds. Ja. Dat is een beetje een gemiste kans, denk ik. Ja, goed. Ik uh, moet zeggen, ik doe mijn <kwijnt> leven lang doe ik, uh, betaald vrijwilligerswerk. Ja. <laughs> in de zorg, zeg ik dat. Dus, ja, ik voel me soms een beetje schuldig. Ik denk ja, Eigenlijk moet ik ook eens onbetaald vrijwilligerswerk doen. Dat hier op de radio tegen u aan zitten. Oude dat is nou niet echt vrijwilligerswerk, denk ik hoor. Daar help ik niemand mee. Daar val ik me mee lastig. Maar met wat wij nu doen? Ja? Wel, ja, nou, er zijn misschien. mensen die vinden het heel erg gezellig. Nou, dat zij dat te te tegen hun praten. Ja, ik zeg uh, Goedemorgen. Ja, al, alleen al dat je goedemorgen zegt. Ja, dat is, dat is, dat, dat is dat Iemand die dat zegt. Ja, en af en toe draait ik van die hele leuke muziek. Ja. Ja, die heb ik er ook tussen zitten. Ja, goed. Wat heb je nu meer voor rare berichten? er ja, uh, zijn er tussen tot je gekomen, zeg ja, maar. Dan word toch eens lekker wakker en ja? denk je, nou, ik ga even lekker douchen. Ja. Want er schijnt er in de gevangenis van Roermond bij gevangenen moet je al maanden koud douchen door kuren met de ketels. Dus de dienst justitiële inrichtingen die is verantwoordelijk voor die zorg en die zegt, ja, oké, okay, ja, sorry hoor, we kunnen niks aan doen. Maar de douches zijn dus al koud sinds de laatste maanden van 2024. En de situatie is onmenselijk. Alleen de mensen die als eerste douchen hebben met een beetje geluk nog warm water. Ah, dus wordt vechten. Ja. Dan zijn ze wel lekker nog vroeg uh, uit de veren. Dat is wel zo. Hè? Ja, hè? ja, ja. Ja, ik, ik weet ook niet of ze dat s ochtends ook uh, om acht uur dan gewoon echt zo'n geluid van... Uh, uh, uh, en dat, uh, ja. Door het hele gebouw dat er iedereen om moet staan. Maar ja, dan was je maar gewoon even met een. Uh, met een ...lapje aan de wastafel een beetje do, het koud. Is zo is wel grappig. Mijn uh, opa was uh, timmerman. en uh, In zijn eigen huis is als laatste zeg maar, een douche gebouwd. Volgens mij was het in het jaren negentig. Zo denk ik, nou, misschien, ja, zo, jaren 90, begin jaren negentig. Ja. In, de, in de schuur had hij een douche gemaakt. Verder deed hij het altijd bij de wasbak. Ja. Ik denk, nou ja, oké, okay, ja, dat deed je vroeger gewoon. Verder ja, en dan hadden. is het lekker als je eentje in week... ...inderdaad ook even goed tussen je tenen kan strompen en zo. Maar het is inderdaad, ik was mij ook... Vaak aan de wastafel. De, de, de doktoren zeggen ook: yeah? je moet je gewoon maximaal twee keer in de week echt onder de douche gaan. Dat is gewoon heel slecht voor je huid. Ja, ja. Dus zeker. Uh, douche jij iedere dag? Ik douche wel iedere dag, ja. Oh nee, ik soms... heb wel vanochtend gedoucht. Ja, Oké, okay, nou, ik dacht toch wel, het ruikt er die fris. Een keer. Ja, he, lekker. Hè? Ja. <laughs> nee, ja, ik doe zeker wel, soms al twee keer per week of twee keer per week, twee, twee keer per dag. Twee keer per dag gewoon. Ik denk van, nou, je is de dag. Dat we eens even doorpakken, ah, Nou, we moeten ik... even douchen gewoon. We moeten het even over ons waterverbruik hebben dan, ja. Oh, jezus, krijg je dat weer natuurlijk. Ja. Ja. Extra <laughs> belasting. douchebelangsting. Blur op de radio. Straks even de zandkorse berichten, wat speelt er hier? U hoort het hier. Zeker. Ja, nu nog niet. Eerst even Pleur dus en barbaric. Dat is het wat je allemaal in de wereld hoort. aan je voorbij trekt. The of love We the time to talk to you about Come and call. Dat is wat anders dan een Song toe, hè? van Blur. Ja, Bob Barrick. Wel, diepzinnige teksten over hoe we in het leven staan... Wat en wat allemaal anders bij, bijtrekt in het nieuws. Bob Barrick, alweer van een tijdje geleden. The Ballad of Darren. Daar is je op te vinden, deze plaats. En uh, ja, het grappige is... er wordt nog steeds link gelegd natuurlijk met uh, Gorilla's. En Banksy, omdat Gorilla's ook een bepaald soort vormgeving heeft. Denk ze ook van... zou daar een van de leden daar ook nog iets mee... Nou goed, dat is ook onder andere met Fatalus geweest... en met andere beentjes. dat Banksy... In verbinding werd gebracht. Goed, is er weer tijd voor. Toen wat leeft nieuws. Uit Zandvoort. Zeker, wat speelt er allemaal vorige week zaterdag werd hij geopend. Het, uh, op het Duimetjesweg. We hadden er toen ook al over dat hij geopend zou worden. Het beweegpark. Dat was al een plan van drie jaar oud. Uh, door de corona werd hij uitgesteld. Ik snap het niet helemaal. Want ik denk juist: in die coronaperiode moet je dat juist opzetten. Want dan kan je buiten sporten. Maar goed, het werd even goed uitgesteld aan Niels Veen. Uh, die, zicht, die was er heel blij mee. En uh, rond uh, de koord, zoals ze dat noemen, zeg maar, hebben ze ook beplantingen gedaan. Bankjes geplaatst. Kan je mooi zien hoe anderen bewegen, denk ik. Maar. En het is kunstgras als ondergrond. En de beheerder van de sporthal, Jos, was erg blij. En, en een aantal mensen is uh, aankomen uh, uh, lopen en heeft daar een demonstratie gegeven. Hoe dat allemaal moet, van Boeba Gym of zo heet het. Boeba? Heet het Boeba Gym? Zou kunnen, ja. Ja, jij kent het niet echt wel. Boeber Jim heeft voorbeelden gedaan hoe je bijvoorbeeld op die buizenconstructies uh, allerlei oefeningen kan doen. En de leden van de sportteams, uh, surf, uh, Team Sportsurf Zandvoort, gaan het bekendmaken in Zandvoort. Wat er allemaal te doen is. Dus je gaan mensen op attent maken van: hé, hey, je kan daar sporten. Ga eens kijken. Dat is best leuk voor de gemeente. En, nou ja, Zandvoort is sowieso fanatiek bezig om mensen meer in beweging te laten komen. En uh, kijk anders even op de, ja, de, de, de plus-site uh, van Zandvoort. Dus, uh, nou goed, mooi. Zeker ja. 55-plus moet, moet meer uh, bewegen. Is. Ja, ik kijk, kijk je mij al. nou bestraft gedaan? Okay. Nee, ja, je bent 60-plus al, dus dat geldt ja, niet daarom. meer dan. Nee, dan mag het uh, niet nee. meer. Nee. Het is vandaag dus NL Doet, daar hadden we het al over. Wat is er nou in Zandvoort te doen? Je hebt uh, het resultaat dus dat uh, de scouting... Stella Maris en Sint-Belly je zoeken mensen om te helpen met de adequaat onderhoud en schoonmaak aan clubhuizen en terreinen. Want dat draagt bij een veilige omgeving voor de kinderen en de vrijwilligers. Het is vandaag van 11 tot 4. Je kunt je nog opgeven via de site. Er staat er wel 5, van 5 beschikbaar. Dus ga je schuldig voelen. Want er is dus gewoon niemand die zich opgegeven heeft. En daarnaast heb je ook nog uh, bij, de, bij de kerk. Bij de, bij de protestantse kerk. Het Hofhuis en de kerk opruimen en schoonmaken aan de... Aan de, weet je het? Ook ons. In, in, de, in de protestantse kerk, aan het Dorpsplein. En, uh, er was iets, uh, en daar is dus uh, ook genoeg plek beschikbaar. Dus iedereen kan zich nog aangeven. Ja. En, uh, o, dit is... Ook nog bij de Bodaan, Bramelaan, Bentveld. Buitenruimde omtoven tot een sfeervolle plek. Maar helaas, dat is dus eigenlijk al, uh, dat was gisteren. En ja. vandaag heb je nog bij de R.V. Marienweide dus aan de boekenrode weg in Arenden Hout. Dus uh, er is eigenlijk best wel wat leuk te doen. Het is goed weer... En het is, wat het leuk is gewoon dat je daardoor wel mensen leert kennen op een andere manier dan normaal. Ik zit wel te kijken. Zou, zou ik nou getriggerd worden als ik naar kijk, he, bij het Oranje vanste de website. En je ziet bijvoorbeeld 20 en dan staat er 20 beschikbaar en uh, 20, nou ja goed. 20 beschikbaar, ze hebben 20 plaatsen voor jou om, uh, ja. om te gaan helpen. En, maar er heeft er gewoon niemand aangegeven. Maar als ben... eerste ga ik me daar niet aanmelden. Ik wil eerst eens even kijken, zijn er al meer mensen? Want dan lijkt me, het, anders ben ik een beetje aan het werk. Maar ja, de, de, dus de, de, ik zou dat gewoon zeggen dat er altijd twee mensen bezig zijn. Je, heb, je, je bent overveen, dat is naast het kraantje lek. Ja. Heb je dus ook een kluster van de Camerons Duinzwervers, ook een padvinderij? En dat project is gewoon vol. Ja, kijk, dat wil je zien. En op de Vogels Langs de Weg, en dat is volgens mij ook een padvinderij. Of Zebra Zorgen, dat is ook vol. Dat zijn dan de ouders die een beetje helpen, denk ik. Ja. Maar ik zie dat de Zandvoort geen spannende dingen verder is. Nee, maar nee. Mijn, mijn advies zou zeggen altijd dat er twee al uh, aangenomen ja. zijn. Dat stimuleert om meer mensen te komen. gewoon twee medewerkers zich even ja. opgeven. Ja, dat, dat je denkt van jongens, we dat moeten vast, met twee beginnen. Me. Want dan ja. heb je denkt van oh leuk, er zijn twee mensen, ja. daar kan ik gezellig mee even babbelen. Plop, plop Art ja, exposities, uh, Zandvoort, uh, arts, een kunstevenement En het loopt van oktober tot met uh, 1 november. En uh, nee, goed, het, het, het moet uh, in het Oude Raadhuis gaan plaatsvinden. En daar uh, ja, kan je dus verschillende.. Uh lokale kunstenaars zien. En dat is allemaal initiatief van Rotary Club en Beleef Zandvoort. En zo wordt het netwerk van de kunstenaars een beetje vergroot. Want dat is soms een beetje lastig. De kunstenaar is soms ook een beetje met zichzelf bezig. En zijn kunst dat moet groot worden. Maar ja, die moet het ook nog onder het grote publiek uh, weten te vinden. En er was de speech van Leontien uh, Wagenaar En uh, uh, uh, Janette van de Spiegel. En uiteindelijk um, was er nu, is er nu Ingrid Loogman te zien. En Jan-Willem Snip. En zij hebben onder andere, zij maakt uh, bronzen beeldjes. Ze hebben ook door, ooit als een masterclass gedaan bij Kees Verkade, weet je? Wel? Kees Verkade leuk, die al, ja. al die mooie beeldjes heeft gemaakt. Nou goed, er is een hoop te doen daar. Het is uh, gratis en elk weekend is het open. Dus kijk even in het oude raadhuis. Oh leuk! Geïnspireerd worden door kunst uit Zandvoort zelf. Leuk. Het is uh, vandaag sowieso. Is het ook? Uh, niet vandaag, ik lieg. Op 19 maart is het, uh, wordt er een open dag gehouden door Juttersgeluk, want dan uh, bestaan ze tien jaar. Oh. En uh, er zijn allerlei activiteiten op die dag. En uh, je kan dus meedoen op het strand. En er is een uh, stoonstelling plastic op drift... van afval naar erfgoed in het Zandvoort Museum. En uh, je kan uh, ook naar het hu hun uh, thuishonk, in Kerkstad 1, aangaan. Dus dat is heel leuk. En op dezelfde, oh nee, de dag ervoor... verzorgt het docententeam van Artistiek Zandvoort... een aanbod voor workshops en korte cursussen bij Pluspunt. Het wordt dus een open dag... Minimum les, het is wel 18 jaar. En uh, daarna komen de lessen die vanaf 1 april te doen zijn. Dus ga op die open dag gewoon eens kijken wat er allemaal te doen is. En uh, dan heb je ook Donner Garbani en... Uh... Anmaristi brandy, dat heb jij toch niet net verteld, hè? Nee, nee, nee gelukkig. Nee, nee. <laughs> ik hoor, ik zit die namen te vertellen. Oh <laughs> nee. God, aquarel schilderen door Fred Rooswijk, buiten schilderen, snelbootseren, snelbootseren. Ja. Oh snel, want het is heel snel droog op de klei. Klap. <laughs> <Ja. laughs> dus, uh, nou ja, ik zou zeggen, ga eens kijken. Het staat sowieso ook in de kranten op onze. Uh, op onze pagina op tv. Dus dan kan je even kijken wat je allemaal voor leuke dingen hebt. Ja, mooi. Resultaten van de parkeerpeiling staan weer in de stand voor het klant. Inwoners geven het een 7. Dat is een stijging van 12% met 2023. En zichtbare handhaving: de inwoners zeggen 77%. Ondernemers dan weer 87% zijn nog meer tevreden. Ondernemers over het algemeen zijn wel on meer ontevreden. 5,8 procent. Ja, dat is een dadelijk van 24 procent. Dus het loopt een beetje door elkaar heen de cijfers. Het is allemaal nou uitgesplitst. Dus, de, de, de, dus hoe hoger het percentage, hoe tevredener ze zijn? Ja, klopt. Dus de ondernemers die vinden het maar helemaal niks. De ondernemers vinden de zichtbare handhaving wel tevreden. Maar ze vinden verder het systeem weer minder. Want ja, ze hebben te maken met heel veel auto's van hun een, van een werknemers. En van hun klant van ja, een klanten. Ja. Dus ja, daar ja. zit toch wel een dingetje. En uiteindelijk... Uh, is het, uh, wat hadden ze nog meer? Het is hier is over, overzicht. Minder parkeren, druk in de woonwijken. Dat is een positief puntje. Minder druk dus. En meer bezoekers uh, parkeren in de garage. Dus uh, goedkope zones uh, worden ook nu uh, meer bezocht. Logisch. Hogere tevredenheid onder de handhaving. En betraalbaarheid voor de inwoners is goed. Dus nou ja, dat heb ik heel vaak bij jou al gehoord. Ja, jij betaalt een paar cent per. Uh, Per minuut. 12. Uh, of per uur. Ja, ja dus uh, nog niet eens een cent per minuut. Nee. Dus 0,2 dat... cent. Ja, dus dat, misschien kan dat wel omhoog. <laughs> dat is wel heel goed. En, en het niet is wel... omlaag. De gemeentes willen ook stimuleren natuurlijk dat mensen meer openbaar vervoer gebruiken. Ja. Zandwoord is natuurlijk bij uitstek uh, geschikt om met openbaar vervoer heen te gaan. Ja. Maar ik hoorde wel dat er laatst stond een man, die stond gewoon uh, bij een uh, viskraam. En dan rijdt die scanauto langs en dan staat hij stil. Dus poink, dan krijgt hij gelijk toch een bon. En daar moet wat aan gedaan worden. Ja, dat wordt het echt heel vaak, is dat heel vaak het geval? Nou ja, ik weet niet hoe vaak, maar die man die was echt zo van... nou, zo, ik kom hier nooit meer en ik ga weer gezond zijn. Weet je, zo gaat dat. Ja. Maar ik denk dan wel van... Uh, ik vraag me ook steeds af, hoe zit het met dat scannen? Want uh, als ik natuurlijk instap in mijn auto om weg te rijden... Ja. en dan heb ik hem misschien, uh, terwijl ik een hele hoop uitgezet... en dan, uh, dan uh, ben je dan te laat. En hoe doen ze dat met auto's die, waar ze langs rijden die... die uh, die, die scan je dan, als je erachter rijdt? Ik snap, ik je snap niet hoe dat vraag. werkt. Nee, je hebt nog hoop vragen? Dat is in ieder geval wel ja. duidelijk. Ja! Goed. Ik snap het niet. Nee. Ben hebben no no een move in silence. the from the hardness. No time for the We set in regardless. Small times but our chest come big like Tardis We move not backwards, only forward From West Ham to Norway We channel we at the altars, not the afters We mash up regardless Why are you thinking you're the hardest? We giving thanks for nothing's promise I do this shit, I do it honest Uh, I do this shit, I do it honest From West Ham to Norway We channel we at the altars, Not the afters Why you thinking you're the hardest? We giving thanks for nothing's promised. I do this shit, I do it honest. I do this shit, I do it honest. Give thanks, yeah. I'm shaking through my pen and into page. I think I found a way to shape my rage that you could never take away from me. No biting sounds or imitate. Nah, nah, nah, nah, nah. Yeah. Come. We dropping bombs, it's a calamity This shit is vital for my sanity Release your vanity, the microphone and me My boys, my family, honey, wine and green Peace not unity, we can all live beautifully Babylon, that's me, for the here, for the now Let the spirit run wild, let the spirit run wild This here's the synergy, like my marking symmetry This life, it mirrors me, this is my reality My, my faculties, don't need no strategies When it comes to my knees, pure expressions We leaving heavy impressions We ain't trying for no perfection Nah, there are no insecure mistakes No successful heart. From the heartland No time for the heartland No no no I do this shit to do it honest I do this shit to do it honest There are no insecure monsters No successful half-hearted Those willing to take on the task for quiet light for the inevitable darkness We move in silence Conjuring the gentle from the hardness No time for the hard luck. Slow. Ik Je bent gek van een singer-songwriter, hè? Een hem over pijn en over liefde. Yeah, Greetie Pang! Dat is dat gaat over dokter. Ja, dat was ook de TARDIS volgens mij, toch? Dat dingetje, nou, dat maakt het ook allemaal Ja, is... Goed, dus is uh, zaterdagmorgen hier met toepakleven. En toen ze erop aanstaan, Kriti Pang hier op de zaterdagmorgen uit het zonnige zand. Het is dus echt lekker weer, man, kom naar buiten. Ja. En uh, stel je bloot naar al die bakzillen, want ja, we moeten weer een beetje ons uh, immuunsysteem trainen, hè. schijnt in Zweden of in Finland, schijnen ze van. Kijk maar bezig, we zijn we horen vanochtend op Radio 1. Dus hij is echt bezig om die kinderen in overal dan zeg maar gewoon het, het borst in te sturen. En dan met hout te spelen. Vaak ook hout wat half mond is. Waar ook allerlei schimmels in zitten. Het lichaam moet weer trainen om daar tegen, ja, tegen het bestand te zijn. Dus die, uh, die schijn echt uh, vast ook weer allerlei allergieën van twintig... 22% teruggedrongen te hebben naar 2%. Oh! Ik was echt verbaasd gewoon. Ik dacht, wow. Dus je moet gewoon echt je lichaam gewoon weer trainen. Je moet gewoon even door iemand in je gezicht laten hoesten. <lacht> nou, dat gebeurt vaak op een <lacht> meid, dus dat is geen punt. <lacht> ja, denk ik het ook niet, nee. Ja. Maar eh, dus dat schijnt echt wel een serieus punt te zijn. Dus iedereen denkt van, oh ja, goede handen wassen en goed dit doen. Nee, nee, ga maar, blijf maar even hier. Nee, we moeten weer echt de bomen inklimmen en echt weer gekke dingen doen. Dus uh, nou goed. Uh, ja, in, in, uh, een inspiratiedingetje om vandaag even het bos in te lopen. Huh? Maar ik zou het bos... bos is het beste. Ja, het bos is het beste. Ja. want uh, oh. Daar moet je echt blootstellen aan allerlei, uh, ja, allerlei gevaar. Oh. Nou, ik ben niet op. Nou, wacht nee, doe dat maar niet. En nee. pak eens een botje op, dat ja. daar licht lichaam is door Barcelona? Maar ze zeiden ook dat het dat bosbaden, dat, dat ook sowieso heel gezond was: Bos. Baden. baden. Neem je een bad in het bos? Dat ja. doen ze dan zo. Maar het is gewoon heel goed voor je lijf en leden om een wandeling te maken... In, het, ja. uh, in, in de goede lucht van het bos. Er, komt, er is natuurlijk heel veel zuurstof. die bomen... die... Uh, die, uh, die, uh, die uh, Zet CO2 om in zuurstof. Toch? Oké. Okay. Toch? Dus ik hoef die vaccinaties allemaal niet te houden. Mijn kind in de bakfiets, die redt dat allemaal wel. Is dat het? Of is dat het ja, ja, niet nou, te Ja, laat Eén, laat die bakfiets open. Doe er geen dingetje op. Nee. Zet er gewoon een mutsje op tegen de regen. Ja, ja. En dan maken we er een beetje harde mensen van. Ja, da da daar moeten we ja. dus echt, je moet dus je lichaam trainen. Dat is wel grappig. Nee. En ga met ze naar uh, de defensie, hè. Naar de open dagen. Jazeker. Dit is, nee. is heel grappig. Ik heb net uh, dus zitten kijken, we hadden het natuurlijk over ja. regervist worden. Ja. En uh, als je dus gewoon naar Werken bij Defensie gaat. En uh, uh, als je gewoon zegt. Uh, opgeven als reser reservist. Yeah. dan kom je er automatisch bij uit. Maar nu zie ik ook. Ik zit weer een stukje terug bij het hoofdpagina. dat er allemaal events zijn. Voor, uh, als je bij Defensie wil werken. Er is de online voorlichter Landmacht. voor soldaat, militaire kok. Online voorlichting. Officier meteorologische dienst. Meteorologische dienst. Ja. En uh, allerlei leuke dingen. Het zijn allemaal online voorlichtingen. Dus je kan, uh, je kan gewoon van alles bekijken. Ja, maar ik, er is ja. ook heel leuk. Volgende week donderdag is er een meeloopdag met de marine. Aan boord van een schip in Den Helder. En dan kan je dus van allerlei opleidingen die je hebt. Kan je dus... Uh, uh, Word je gewoon daar een beetje voorgesteld. Maar ze hopen dan wel dat je een beetje jong bent. Ik weet ja. niet of ze op ons zitten te wachten. Ik nee, niet. Eh, misschien mogen wij zeggen in de kantine <coughs> achter de bar staan. En misschien met je voor sfeer maken. Dat ja, je mag gewoon radio maken aan boord. Oh, dat, dat is wel leuk. Als, als marconist. Heeft dat niet zo? Dat je dus... Uh, ja, breakie, breakie en zo. Ja, breekje breek. Hallo, hallo. En dat je dat ja. dus door een leuk plaatje doet. Ja goed, ik hoorde gisteren dit op het nieuws over reservisten. Reservisten zijn militairen die naast hun gewone baan ook ja. militair zijn. Ze krijgen een korte opleiding en trainen ongeveer een dag per maand. Wat beten we in het dagelijks leven? Dan sta ik voor de klas op een baasschool. Ja zeker, oh, dat is wel mooi. En ze zei ook tijdens dit interview. Zeg maar, ja, ik neem toch wel dingen die ik zeg maar, tijdens de opleiding als reservisten heb geleerd. Mee naar de klas. Dan denk ik oké, okay, oké. Okay, nou ja. een beetje meer autoritaire. Autoriteit in de klas is misschien wel goed. goed dat is heel goed. En op zichzelf vraag je altijd hoeveel reservisten zijn er? Er zijn zo'n 8000 reservisten in Nederland. Defensie wil er over vijf jaar 20.000 oh, hebben. Oh, oké. Okay. Ze loopt, loopt op tot 100.000. Had ik al gehoord verder. Dus dat moet nog wel wat gebeuren. En ik zei al, mijn buurman is reservist. En die zie ik om de zoveel tijd. Dan nou, zie je hem vertrekken. Met, keer met, in de met, de de bak met zijn grote kistjes aan waarschijnlijk. Dat klopt. Ja, het is dus zo, burgers die veel van iets weten. <tus> Weet jij veel van techniek of wat dan ook. Ja. Uh, dan kan je dus solliciteren voor een functie. Maar de kandidaat moet jonger zijn dan 52. Wat ik vind het le leeftijdsdiscriminatie. En in sommige gevallen jonger dan 40. Oké. Okay. Dus uh, je moet jonger van 40 zijn... als je wordt ingezet op operationele functies. Dus jij kan niet eens in zo'n... Uh, nee. Wat was dat? In zo'n uh, sluip... Uh, in zo'n uh, ja, loopgraaf. Loopgraaf, ja. ja dus daar uh, hoef je al niet in te zitten. Oké. Okay. Nou, maar goed. Ik heb er thuis nog wel twee lopen... die waarschijnlijk nog wel ingezet kunnen worden. Je moet wel wat. een beetje... Uh, aannemen wat je gezegd wordt, want ik kijk ook wel eens naar Dream School. Dat zijn van die gasten die laten zich helemaal niks zeggen. Nee, je ja. gewoon. Ik heb, ik heb, het gewoon geleerd. Ik weet hoe het moet allemaal. Ja, maar ik, ik vertel je niks. Nou goed, ja, reservisten, jongens, uh, wees geïnspireerd. En ik geloof echt wel. Ja, het, ik heb niet totaal het wijgevoel heb ik later bijgeleerd. Ik was echt individualist was ik. En je merkt echt wat dat je eigenlijk wel samen moet werken. Daar kom ik nu pas achter. Na, na mijn vijftigste. Het is misschien wel goed als je in het leger gaat, dat je dat wat eerder leert en dat je denkt van, ja. Je moet echt niet alles in je eentje doen. Je moet het echt samen doen. Zo is het. Nee, je bent in het leger. Gewoon, nou, je naar ja. Wijssel. weer op de vroeg vanmorgen. morgen. Wat voor Goed, ja, daar is ze weer. En ik blijf het uit dat ze heel groot is. Nee, ze is heel groot. Dat is ook Lola Jong. Ze wordt groter jou. Dat denk ik wel, ja. Precies. Walk on by. Met uitgieters naar fuck een beetje pijn in de muziek zit, hè? En je hoort dat er echt gewoon... een klein beetje pijn is, frustratie. Walk on by. Pijn fuck on, Pijn is pijn? Fuck, fuck on, by. Ja, hoewel ik... het grappig als mannen zingen over, dat is het allemaal moeilijk hebben, vind ik het flink lastig. Maar dit vind ik dan toch wel weer. Die is een beetje wat scherpere pijn. Je van vrouwen lijden. Ja, ik denk het. Misschien is dat dus. Oh, het is, is dit ook weer Femi-toestand? Uh, Femicide. Femicide. Oh, sorry. <laughs> Goed, Lola Jong, wat is er geweldig. Want die stem is gewoon... Ja, het is gewoon lekker. Het is maken. lekker stemmetje. Maakt daar, niet uit. Waar komt zij vandaan? Ja, uit Engeland vandaan. Ah, uh, uh, het uh, uh, uh, ja, het is een bijzondere vrouw hoor. Lola? Uh, uh, ja, Lola Jong. En uh, ze begon al met, uh, hoe heet het ook alweer uh, uh, Messi, dat draaide vorig jaar, Juni, juli al geloof ik. En uh, dat is nu heel erg groot. In langs komen er andere plaatjes tevoorschijn. En uh, ze is 24 en ze heeft een schietzo die effectieve stoornis. Dus uh, het heeft echt te maken van uh, aanstoot, of aantrekken en afstoten, zoiets. Borderline-achtig iets. Het ah, nou, uh, zijn echt bijzondere mensen. Gewoon, weet je, net als de ene plaat uh, I wish you were dead, uitnodiging om te neuken. Maar kan me ook wel weer zo voorstellen. En dan uiteindelijk gewoon, uh, nou dat je dood was, ga weg joh, gek. Ja, maar ik kan me ook wel weer voorstellen, als zij een heel bekend gaat worden, ja. dat dat een enorme belasting is voor haar geest dan. Ja, klopt. Dat is zelf op het scherp. Ja, dat is lastig. Dat, dat, dus, ja, dat zie je vaak door Kurt Cobain, maar is ook zo'n type natuurlijk, die ook echt ja echt wel goed in zijn vel zat. Maar uiteindelijk ook weer ja, overblast raakte. En uh, er toch weer uit wilde dan. Ja. Nou ja, goed, dat is, Want je uh... kan alleen maar inderdaad dit soort teksten schrijven... als jij uh, met dingen zit in je geest. Ja. Want uh, ik schrijf niet veel teksten. Maar, uh, ja. Nee, ik zit wel goed in mijn vel. Ja, ja, klaar. Maar ik vind het bijzonder in ieder geval. We hebben er al zo vaak wat over <nies> <tog> gezegd. We blijven het ook zeggen. <nies> zeggen. Ja. Goed, Spoorloos stopte mee. Ja, vanwege blunders met uh, grote gevolgen. Victor Reinier en Tygo Gerner stop ook met flikker maar sturen. Ja, het is allemaal zeer pijnlijk. Het rapport over RT, de NTR. En de publicaties over eh, NPO-baas Frederik Leeflang. Ja, die heb ik ook opgestapt. De VPRO misdraagt zich ook. Nou, er zijn allerlei dingen gewoon die helemaal niet kloppen. Dus binnenkort moet het allemaal anders. En Bruno Bruins, ja, ik had niet dat hij stress hiervan krijgt. Dat had hij eerder al met de coronacrisis, toch? Viel van dat ja. dingetje af? Ja. Dat is ook heel aandoenlijk om te zien. Nou ja, nu heeft hij dus een nieuw plan bedacht. Eh, waar het allemaal moet, dus het moet effectiever. Want hij zegt: van ja, er moet toch wel flink bezuinigd worden. Wat was het ook weer? 152 miljoen of zo wordt er weggehaald daar. Ja, als ze al die series weghalen bij die publieke omroepen. dan gaan er vanzelf een paar sneuvelen. Ja. Want weet je, ik merk zelf. ik, ik heb er nu een, een streamertje. mag ik de naam noemen? Nou, weet ik niet. doe maar niet. Nee, hè? Ja. maar het is een Nederlandse streaming service. En daar zijn er leuke series op. Ik denk, ja, waarom doen ze die niet gewoon eerst op tv. en daarna in de streaming? Weet je? Want nu kan je in één klap acht afleveringen zien of zes. Ja. En dan is die klaar. Ja. Maar ze zijn echt wel heel leuk. Ja, maar je bedoel, ja, aan die series moet gewoon geld verdiend worden. Dus, ja. ja. Dus met die streamingdiensten kan je geld vinden. Ja, ik ben altijd voor de publieke omroep bijna eigenlijk zoiets van... Uh, je moet ons informeren wat er in de wereld uh, gebeurt... En al die uh, en niet gekleurd, zoekt, of wat dan ook. Ja, boer dit en weet ik veel, allemaal spoorloos, allemaal wel leuk, maar het boeit me niet. Ik wil gewoon informatie. En daarvoor kijk ik naar de NPO. En, ja. Nou ja, goed, niet iedereen is diezelfde mening toebedeeld. Dat snap ik allemaal wel. Maar ik bedoel, er gaat wel heel veel belastinggeld naartoe. Kijk, luister, oké, okay, dat wordt niet meer betaald, maar er gaat wel heel ja. veel belastinggeld naartoe. Dus het, het moet eigenlijk informatief blijven, denk ik zelf. Mensen kiezen zelf wel voor uh, entertainment op hun ja, streaming. Als je een live wil hebben, ga je gewoon naar teletext. En dat hoor ik ook als mensen, die gaan alleen, ja. maar, alleen maar naar teletext. Echt waar? Dat ik vind het ook wel saai, allemaal. Ja, gewoon, die willen gewoon alleen maar lezen. Ja. Het moet mij het wel een beetje vormgegeven worden hoor, met allerlei beelden ja, toch? en zo. Ja. Ja. En ik vind het wel leuk dat, uh, dat de omroepen zeg maar, een beetje censureren. Ik hoef die hele harde beelden niet te zien hoor, daar ben ik even niet aan toe. Nee. nee. Ik heb ook een zware dag gehad. En dan slaap ik zo, rot. Jazeker. Ik ja. dacht, oh, ik ben er even helemaal klaar mee hoor. Ik heb mezelf even beschermd. Maar ja. Nee, dus er gaat wel wat gebeuren daar bij NPO. En heel veel mensen riepen van de toren... Oh, dat kunnen we niet hebben. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Het moet effectief in ieder geval. En ze gaan hier gewoon een paar mensen eruit vandaan halen. En nou ja, ja dat is, uh, het is bizar. Allemaal gewoon... Uh, ook met het spoorloos. Dat was wel heel aandoenlijk om te zien. Natuurlijk iemand die gewoon denkt dat het zijn moeder is. En is het zijn moeder helemaal niet. hè? Oh. Huh? Gadverdamme. Ja, ik denk dat DNA-testen gewoon sowieso moeten. Klaar? Ja. Nee, goed. Even de laatste plaatjes voor... Uh... 9 uur, straks om 9 uur natuurlijk weer gewoon geschiedenis en de verjaardagen. Is dit is een onheilspellend geluid? Nieuwe zedek van The Doves. Just because... Oh nee, straks Renegades, eerst even. Een plaat voor de liefde. thought from the crazy scenes on pavements down below. thought from the hopes and dreams of crashing out so low. And if you walk out that door, then you're walking out forever And you ask yourself, are you living in a dream? Piccadilly garden selling dreams on giant screens And as you make that for the door this time you're walking out, out forever Oh, grote omeensleven. Vooral voor heel dramatiek in de muziek van de Dolls. We zijn al sinds 1998. 98. Het zit echt het vals aan en dat vind ik altijd wel, wel weer geiler gewoon. Ook wel weer een man met pijn, maar toch vind ik het wel te, te verhapstukken, zeg maar. Goed, dat heet de uh, War Combine by... Renegades natuurlijk. Goed, hier bij Toebak tegen tegen 9 uur. Ja, het was even spannend afgelopen week. Op donderdagavond kregen de hulpverleners een melding dat er in, bij een huisarts in Heemskerk, uh, bij een Heemskerk huisarts... dat er waarschijnlijk iemand kwam met uh, de lasso, de Lassa -virus uit uh, Afrika. Die had allerlei uh, de klachten en zo. Ze dus dachten van, oh, dat u, hij komt uit Afrika, want dan misschien heeft hij wel de lassa-virus. En uh, nou goed, iedereen moest in quarantaine. En daar zijn ze van die mee bezig geweest vandaag. Vijf vragen daarover in de Telegraaf te lezen hoe ze dat aanpakken. Is het wat overdreven of is het echt nodig? Nou, beter tien keer voor niks dan één keer gemist... We hebben het gezien met de coronavirus natuurlijk. En Lassa's gaan nog een fanatieke virus ervan zijn. Dus nou, ze hebben dat goed aangepakt. En dan gaan ze zo'n monster van zo'n persoon snel onderzoeken. Dat gebeurt meestal binnen een paar uurtjes. En dan weten ze waar ze toe zijn. Dan gaan ze meteen kijken wie er allemaal in contact is geweest met die persoon. En dan kunnen ze dat snel afsluiten. Dus ze hebben dat eigenlijk heel goed aangepakt. Dus dat is goed om te horen. Nou goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur geschiedenis en de verjaardagen. We spreken je zo met